10 uur. De Radio 1 Sportszone. Willemijn Veenhoven en Thijs van den Brink. Goedemorgen, welkom bij een hele dag radio met nieuws, sport en muziek. Het komend uur aandacht voor het verkiezingsprogramma van de VVD. En wat kunnen we doen tegen de vernietiging van cultureel erfgoed in Timbuktu? Nu eerst het NOS Nieuws met Dorot Meegens. De VVD wil de komende kabinetsperiode 24 miljard euro bezuinigen. Dat blijkt uit het verkiezingsprogramma niet doorschuiven, maar aanpakken. De VVD blijft prioriteit geven aan het gezond maken van de overheidsfinanciën. Er moet onder meer 9 miljard worden bespaard op de sociale zekerheid en 7 miljard op de zorg. Verder wordt er vooral gesneden op de kosten van de overheid en op ontwikkelingssamenwerking. Mensen zullen meer moeten betalen voor het basispakket in de zorg. De VVD wil dat in 2017 de begroting weer in evenwicht is. Partijleider Rutte. We moeten ervoor zorgen dat ook onze kinderen en kleinkinderen... kunnen blijven leven in een land wat behoort tot de mooiste en sterkste landen van de wereld. Dat is onze opdracht. Dat ook zij in staat moeten zijn om in vrijheid hun eigen keuzes te maken. De VVD wil ook 3 miljard extra investeren. Dat geld gaat onder meer naar extra agenten en meer wegen. Gerrit Komrij was een inspirator voor generaties dichters, schrijvers... en jonge hemelbestormers, en dat zal blijven. Dat schrijft uitgeverij De Bezige Bij... naar aanleiding van het overlijden van Komrij... gisteravond in het Onze Lieve Vrouwengasthuis in Amsterdam. De Bezige Bij noemt hem een belangrijk dichter, een veelzijdig schrijver en vertaler... een groot stilist, een scherp polemist en bovenal een lieve vriend. Schrijf door en overtroef de mannetjes. Regel een bruut, zorg voor een ex... Waar een paar duizend woorden per dag, verzin een kwaal, verzin iets geks, kakel en zeur, doe je beklag. Ga niet in therapie, schrijf een roman. Komrij debuteerde op 24-jarige leeftijd met de poëziebundel Maartenburgse halve bollen en andere gedichten. Bij het grote publiek werd Komrij bekend als essayist, columnist en als televisie- en boekrecensent. Later ontpopte hij zich ook tot een gevierd proza schrijver. Zo dus kreeg hij in 1993 de PC-hoofdprijs voor zijn beschouwend proza. En in 1999 werd zijn in liefde bloeiende bekroond met de Gouden Uil. Van 2000 tot 2004 was hij dichter des vaderlands. Gerrit Komrij was 68 jaar. Mark Overmars is per direct aangesteld als directeur voetbalzaken bij Ajax... een nieuwe functie bij de Amsterdamse club. De 39-jarige Overmars was tot voor kort commissaris voetbalzaken bij Go Ahead Eagles. Daarnaast was hij het vorige voetbalseizoen al part-time in dienst bij Ajax... als individueel techniektrainer. Mark Overmars gaat zich vooral bezighouden met transfers, de jeugdopleiding en scouting.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 Zal het weer nog op steeds meer plaatsen regen- en onweersbuien met kans op hagel. Later breekt vanuit het zuiden de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. WB Verkeersinformatie. Twee files op de 2 van Eindhoven naar België. Bij knooppunt Europaplein, twee kilometer. En na een ongeluk op de 13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij Delft Noord, drie kilometer. Maar alle rijstroken zijn weer open. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Kijk en luister tot en met zondag naar Noord Jazz. Live op Nederland 3, Cultura 24 en Radio 6. And Radio 6.nl Dames en heren, check u in voor de last-minute vakantievoordeelweken van de Ford dealer. Ik, herhaal... ik moet opschieten, want ik moet naar de Ford dealer. Daar hebben ze last-minute vakantievoordeel. Net voor de belastingverhoging van 1 juli zijn er extra Ford Ka's en Fiesta's ingekocht.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 De VVD wil de komende kabinetsperiode 24 miljard bezuinigen, staat in het verkiezingsprogramma. Dat is net gepresenteerd. We hebben het er zo meteen uitgebreid over. De afgelopen week was Timbuktu het toneel van een ware beeldenstorm. Moslimfundamentalisten vernieuwden eeuwenoude graven in de stad. Over de vraag hoe cultureel erfgoed beter beschermd kan worden... gaan we praten met archeoloog en kunsthistoricus Joris Kila. Goedemorgen, hartelijk welkom. Goedemorgen. Bent u wel eens in Timbuktu geweest? Nee. Zou u er graag komen? Nou, graag uh, waarschijnlijk niet. Maar er is wel sprake van geweest. Maar uh, het is dringend afgeraden vanwege de veiligheid. Er wordt nu ook een Nederlander gegijzeld al, al daar al een paar maanden. Dus het is een beetje moeilijk. Zometeen hebben we het over de storm daar. Maar nu eerst de Eikenprocessierups. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Er komen steeds meer eikenprocessierupsen omdat er bezuinigd wordt op de bestrijding ervan. Dat constateren deskundigen van het expertisecentrum Eikenprocessierups in Wageningen. Het bestaat echt, het expertisecentrum. De rups werd begin jaren 90 ontdekt in het zuiden van ons land. Maar gisteren werden voor het eerst grote groepen rutsen gevonden in, het in een bosje in Drenthe. En dat leidt bij Gert-Jan van Landschapsbeheer Drenthe tot grote ongerustheid. Drenthe is een... Nou, er staan eigenlijk bijna alleen maar eiken in Drenthe. Nou, chasseer ik misschien wel wat. Maar ik denk, als we alles bij elkaar op gaan tellen... staan er toch zo'n 700.000. Nou, kun je wel nagaan. Dat is uh, toch verreweg de meeste in de, denk ik, van alle provincies in Nederland. Moeten de bewoners uh, van Drenthe zich zorgen maken? Nou, de bewoners op zich nog niet echt. Maar ja, wij zijn natuurlijk in Drenthe wel voor een groot deel... afhankelijk van uh, recreatie en toerisme. En uh, ja... We moeten er natuurlijk niet aan denken. We hebben nou het bosje afgesloten, maar dat er campings gesloten moeten worden om, om dit probleem. En dat proberen we te voorkomen. U kunt het niet meer voeren, want uh, hier zit zoveel verwaaiing van brandharen. En dat betekent uh, doodstieke beesten tot, uh, sterfte tot gevolg. Oké, okay. Dat was eigenlijk ook mijn vraag, want, want dit gras is van u? Ja. ja, dat heb ik in gebruik, ja. ja. En dat wilde u wel gaan hooien, of niet? Het is mooi lang. Ja, dat wil ik wel graag horen, of de dieren in ieder geval erin. Ja. Ja. ja, dat gaan we dus dan maar niet doen. Die kunt u nog niet doen. Nee, nee, Sylvia dan. Hellingman, nou, entomoloog, oftewel... Insectenkundige, lid van het uh, kenniscentrum Eikenprocessierups in Wageningen. Overleg met de eigenaar van een stukje grond vlak bij het uh, bos. Het grenste aan het bos. Deze man die wilde graag uh, zijn beesten daar laten lopen, wilde hooien. Maar dat uh, kon dus niet doorgaan vanwege de brandhaartjes. Uh, Mevrouw uh, Heringman, is dit zo bijzonder dan? Ja, is het bijzonder, want dit is een heel donker bos, uh, heel erg gemengd. Is en, dat iets om je zorgen over te maken? Jawel, want dat uh, bewijst uh, ten meer dat de eikenprocessen niet alleen in uh, openbare lanen zitten, maar in staat is ook in donkere omgevingen te, over, uh, te overleven. Is dit dan zo bijzonder? Gebeurt dat in het zuiden het binnen van het land niet? Voor de is dit heel uniek. Dat is voor het eerst uh, en dat kwam eigenlijk uh, echt onverwacht. Ons grootste probleem is dat uh, wij krijgen een gigantische aanvoer uit de uh, regio uh, uh, Dalfsen-Staphorst. Overijssel dus? De Overijssel, ja. Doen die te weinig? Ja, het is volgens mij een geldkwestie. Je, je ziet uh, steeds meer bezuinigingen. Uh, in Drenthe, uh, Friesland, Groningen... en uh, gemeente Steenbekerland is nog niet het geval. Maar delen van Overijssel in andere delen van Nederland... hoor je dat door bezuinigingen weinig aan de bestrijding... of uh, marginaal, waardoor dat beest steeds meer de kans krijgt ons zich te verspreiden. Met alle risico's voor de bewoners? En, ja, risico's uh, uh, voor burgers, maar ook voor dieren. En uiteindelijk dat, dat, uh, het aspect gezondheid. Um, maar dan heb je het aspect nog eens een keer kostenstijging. Want uiteindelijk kom je voor hele hoge kosten te staan waar je niet meer uitkomt. Dus, dus het zijn slechte bezuinigingen? Zeer slechte bezuinigingen. En daarom roep ik de politiek op, ook in ook in Den Haag, worden zwakker. doe wat aan... want dit gaat ten koste van de leefbaarheid in Nederland. U hoort het in de reportage: ook de gemeente Staphorst wordt verweten... te weinig te doen aan de bestrijding van de Eikenprocessierups. Verantwoordelijk wethouder is Klaas Brandt. Meneer Brandt, goedemorgen. Goedemorgen. Voelt u zich aangesproken? Nee, niet direct. U uh, wij hebben een Eiken in ons dorp. We hebben uh, een lichte constatering dus door de buitendienst gedaan... Maar wij zijn op dezelfde manier, zijn we dan voor jaren terug hebben we er ook een keer van last van gehad, wat praat ik in de jaren negentig. We hebben een, een, een beleidsplannetje daarvoor en met name de gebieden waar, waar kinderen, schoolkinderen veel fietsen en waar dus het risico wat groter is, daar gaan we even redelijk frequent autocontrole naar doen, omdat er toch behoorlijk aandacht aan besteed wordt. Uh, schokkend is het voor mij nog niet, want ik heb nog weinig uh, meldingen binnengekregen. Ik heb vanmorgen nog een midden-buitendienst gebouwd. Uh, in het buitengebied, we hebben nog een groot, groot buitengebied, daar wachten wij. Of, daar wachten wij als er reacties komen van bruggers, dan gaan we daar uh, uh, onze, onze blik op richten. En dan gaan we daar uh, waar nodig is bestrijden ja. om wegzuigen. Maar het is inmiddels ook in Drenthe geconstateerd. Dat is waar, of het is waar, dat heb ik gehoord. Ja, en dat is dan niet via uur gegaan, denkt u? Uh, dat denk ik niet. Uh, kijk, in Stammersten, uh, in onze gemeente staan eiken, maar in onze buurgemeente. Wij wonen hier in een, in een landschap waar heel veel eiken staan. Uh, en uh, het kan in de hele oorlog, maar zo, waarom zou het niet in het midden van het land ook kunnen gebeuren? Ja, dat ligt niet aan u. Er wordt gesuggereerd dat gemeenten door de bezuinigingen minder geld te besteden hebben aan de bestrijding van de rups. Is dat bij u ook zo? Heeft u ook bezuinigd daarop? Ja, we hebben naar uh, gewoon ons beleid afgestemd. We kunnen, uh, het is wel zo, we hebben uh, onze wijkbeheerders, die nemen dat mee in de route. Wij zitten op, de, op dit moment uh, in de formatie met twee, met een, uh, twee wijkbeheerders minder. Dus uh, men rijdt iets minder in het buitengebied, maar uh, onze burgers zijn mondig genoeg. En wanneer het ook, uh, uh, wij gaan op de web, uh, hebben we geplaatst van de, de risico's die, dat die gemeld kunnen worden. En gaat het echt een plaag worden als het heel veel risico wordt, dan is het voedsel- en autoriteit die ja. daar ons ook uh, uiteraard bij kan staan om dit te bestrijden. Maar er wordt wel minder gereden in het buitengebied, hoorde ik u zeggen. Dus dat is dan toch een kleine bezuiniging of niet? Ja, dat is het. Nou, nee. Ik wil het nu in bezuinigingen zien. In het verleden deden we dat ook niet. We hebben nu een plan gemaakt. De routes waar risico's zitten, daar wordt uh, frequent op gecontroleerd. Uh, en ja, de rest... Dat doen we toen ook niet, dan doen we dat ook niet. En tussendoor, dat het en tussendoor heeft u dat ook niet gedaan, of wel? Nee hoor. En dan doet u het ook niet minder dan vroeger? Wij doen het, niks minder, wij doen het op dezelfde manier dat we toen, zitten, uh, toen zaten. Alleen omdat er nu uh, aandacht aan geschonken wordt, schrijf ik ook gezegd, wij schenken er ook op de normale manier aandacht aan, omdat er nogal wat eiken nog in onze gemeente staan. En dat controleren we op. Maar ja, maar ja. mevrouw Hellingman, die vindt dat ook Den Haag zich moet bemoeien met de bestrijding van de, van de RUPS, vindt u dat ook? Wat zegt u? En mevrouw Hellingman, het in de reportage, die vindt dat ook Den Haag zich moet bemoeien met de bestrijding van de rups. Vindt u als we dat... een, een gezondheid uh, en dat is het, uh, want het, er zit veel bij. Want de provincies doen er, heb ik begrepen, ook nog niet te veel aan. Maar dan vind ik dat uh, de politiek daar uh, best aandacht aan moet besteden. Want uh, ja, wat hebben we dan? Risico's bij dieren, bij kinderen, Nou ja, noem maar op. Daar zit niemand op te wachten. Ja, oké. Okay. De politiek, dat bent u ook, hè? Absoluut. Ja, Ja, is dus niet alleen Den Haag. Hartelijk dank, wethouder uh, Klaas Brand. Graag gedaan. Van Staphorst. Ja, daar. Tim Boektoe staat weer helemaal op de kaart. In de Malinese stad woedt sinds een paar dagen een ware beeldenstorm. Historische graven en andere cultuurschatten worden vernield in de naam van Allah. Joris Kiela is archeoloog en kunsthistoricus aan de Universiteit van Amsterdam. Een specialist op het gebied van bescherming van cultureel erfgoed. Goedemorgen, meneer Kiela. Goedemorgen. Had u niet onmiddellijk naar Mali moeten afreizen om ze daar tegen te houden? Eigenlijk wel. Maar, maar ja. uh, het was niet mogelijk. We hebben het wel geïnformeerd, maar het is dermate onveilig. Je kan dus wel naar de hoofdstad uh, vliegen. Maar om dan van de hoofdstad uh, naar uh, Timboek toe te gaan... dat is hmm. door al die uh, gewapende benden dus niet mogelijk. Ik bedoel het ook eigenlijk een beetje gekscherend. Want wat had u daar moeten gaan doen? Zeggen, ho, stop, dit is cultureel erfgoed, doe het niet? Nou ja, het is natuurlijk al vernuikend dat ik dat zou moeten doen. Maar uh, want normaal moeten bepaalde organisaties zoals UNESCO... moeten daar iets aan doen... Ja. Maar we hebben dat onlangs wel gedaan om een beetje een goed voorbeeld te stellen: in Egypte, tijdens de revolutie. En daarna, in Libië tijdens de revolutie, zijn we wel naar binnen gegaan. Daar en, werd ook van alles kort en klein geslagen, Daar werd uh, ook, of uh, althans oh. Libië viel dat gelukkig mee, maar Egypte zeker. En uh, het moet wel geregistreerd worden, want je kan hier wel gaan roepen... wat ook deze week is gebeurd door het, uh, het strafhof en zo, van ja, dat mag niet... en het is uh, waarschijnlijk uh, strafbaar, maar als je het niet registreert... Ja, dan kan je daar later ook nooit een zaak van maken natuurlijk. Dus u, u bent daar naartoe gegaan om te registreren wat er gebeurd was. U heeft daar ja, een verslag van gemaakt. Dat hebben we in, in Libië gedaan. En we hebben dat uh, daarvoor ja. in Egypte tijdens die revolutie gedaan. Wat u net zei over UNESCO. Die zouden iets aan moeten doen. Daar komen we zo op. Maar eerst even, um, toch even helder krijgen. Waarom gebeurt daar wat er gebeurt? Waarom doen ze dat? We moeten goed onderscheiden. Er zijn natuurlijk verschillende vormen van plundering en, en uh, vernietiging van... Uh, Cultuurschatten of uh, cultureel erfgoed. Er zijn natuurlijk ook verschillende termen voor. In dit geval gaat het om een uh, religieus uh, geïnspireerde actie. die je eigenlijk één op één kan vergelijken. met bijvoorbeeld de Beeldenstorm in Nederland. He, want uh, uh, daar werd dus. Uh, die, die club die daar dus nu mee bezig is. wat een extremistische moslimclub is. Uh, mm -hmm. die heet Ansardine, de beschermers van het geloof. Die zijn erop tegen dat uh, andere moslims, in dit geval de Soefis... de mystieke vorm van islam, dat die heiligen vereren... en dat die bepaalde decoraties, een, een soort van afbeeldingen... in moskeeën daar uh, vereren... Uh, dus wordt daar de bel ingezet? Ja. Want het mag niet. Je mag alleen maar Allah vereren. Wat u zegt, Hetzelfde als bij ons in de 16e eeuw. De protestanten die de katholieken ja. het boel kort en klein sloegen. Of recenter de Bamiyan-Boeddha-belde uh, door de Taliban. dezelfde uh, reden. Ja, ja. Ja. Maar is dat de enige reden tegen afhouderij? Of is, is het, ja, ik weet het niet, ook een soort vandalisme? Of valt er nog iets te halen daar waar nou, ze het aan hebben, die moslim-extremisten? Als, als je bijvoorbeeld vergelijkt met Egypte, daar had je dus, uh, er waren plaatselijke leden van de bevolking die gewoon kwaad waren op het regime... ...en die gingen dus dingen vandaliseren, dus beschadigen. Maar er waren ook mensen die, uh, die plunderden om uh, dingen kapot te maken. Dus zeg maar iconoclasme wordt dat ook wel genoemd. En je hebt natuurlijk lui die uh, dingen stelen vaak in opdracht. Iconoclasme? Iconoclasme. Mooi, ja. woord. Mm -hmm. ja, dat woord. Dat, ja. Dat. <laughs> um, maar je hebt dus natuurlijk ook mensen die in opdracht van de internationale antiekmarkt. gezellig dingen gaan, gaan pikken. En wat bijvoorbeeld. Gebeurt dat hier ook? Dat zou kunnen gaan gebeuren. Dat is namelijk uh, bij de Taliban wel gebeurd. Hè? Dus eerst gaan ze dus die, die beelden opblazen. En allemaal onder het motto van uh, religieuze redenen of andere redenen. En vervolgens komen ze tot de ontdekking. Nou ja, als we die spullen misschien uh, gaan verkopen illegaal. Dan kunnen wij van de opbrengst uh, wapens kopen. Dus dan heb je dus ook een soort van veiligheidsaspect wat gaat meespelen. En waar ik bang voor ben, in uh, Timbuktu met name... daar is een uh, collectie van nou, honderdduizenden uh, middeleeuwse manuscripten... van allerlei uh, religieuze, filosofische aard en dergelijke... die mm. generaties uh, lang zijn overgeleverd, waar ook een paar musea zijn van gebouwd. En ik ben bang dat ze op een gegeven moment daar uh, aan gaan zitten... en denken, nou, die kunnen we te gelden maken. Ja, ja. Ja, dus dat, dat zit er, dat, die nemen ze dan mee om te verkopen. De rest uh, hebben ze tot nu toe heel veel kort en klein geslagen, ja. heel veel graven en zo. Nou heeft de UNESCO um, afgelopen dinsdag geloof ik gezegd... dit mag niet, hier moet iets aan gedaan worden. Wat kan de UNESCO niet? Dat zij ergens een legertje paraat hebben staan. Nee, um, ja, de UNESCO... Uh, een van de problemen is dat door organisaties als UNESCO... de zaak heel erg bureaucratisch wordt, maar ook gepolitiseerd uh, wordt... Dus, Want UNESCO, uh, even nog voor de helderheid, is natuurlijk de werelderfgoedclub ja. die hoort dit te beschermen. Ja. Nou ja, is dat, ja, hoort dat of, uh, of gaat het land er eigenlijk zelf over? Mogen ze in het boek toe zelf weten wat ze ermee doen? Normaal gesproken zou je zeggen, uh, de regering van Mali... die heeft ook dat Haagse verdrag voor de bescherming van cultuurgoederen... van 1954 uh, getekend en geratificeerd. Uh, en ook het eerste protocol ervan. Maar als daar dus een, een, een, een bende aan de macht is in het noorden van Mali dan is dat geen regering. Ze worden ook niet erkend. Daardoor zei ze, daar begrijp ik ook niet dat zo'n strafhof zegt... ja, dat mag niet, want wie is de tegenpartij? Ja, dat is een, een, een bende die niet wordt erkend als regering. Die hebben dus die, net het noorden van Mali ja. overgenomen, hè, daar? De, nou, ze zijn dus samen met de Tuareg, ja. De Tuarex hadden na het gebeuren in Libië niet veel meer te doen... want daar waren ze als huurlingen bezig... Uh, en de Toerrex hebben toen samen met uh, wat meer salafistisch extremistische moslims uh, daar het noorden veroverd. En nu hebben deze extremistische moslims de Toer ook alweer op een lager plan gezet. Dus die maken nu de macht uh, daaruit. Oftewel, er is zit er niet een regering die erkend wordt, dan is de UNESCO de baas tussen aanhalingstekens. Maar kunnen nou... zij überhaupt iets doen? Nee, je, we, we, ik doe er al jaren onderzoek naar... en het begint nu ook een beetje op, op gang te komen... dat andere mensen daar onderzoek uh, over doen. Uh, je moet toch op een gegeven moment gaan denken... ten eerste de zaak depolitiseren over dat erfgoed... en zorgen dat je in vredestijd al bepaalde uh, oplossingen uh, klaarmaakt. Dat zou kunnen zijn een, uh, een team van, internationaal team... van gemilitariseerde deskundigen... die dus ook met militairen uh, in het kielzog mee kunnen trekken... als het uh, nodig is. En die dus alleen maar dingen registreren... Je moet natuurlijk dus niet gewapende mensen daar naartoe gaan sturen... of, of mensen die daar gaan vechten natuurlijk. Nee, ze zien je aankomen. Ik dus bedoel, dat, ja. dat is levensgevaarlijk, toch? Nou, voor mij zullen ze inderdaad niet over... Ja, <lacht> nee, niet zozeer u, maar dat is gewoon een heel gevaarlijk gebied... als dat net veroverd is. Ik bedoelde ook ja. u. Ze zien u daar aankomen. <lacht> <lacht> nou, het, het is natuurlijk wel zo dat in die verdragen... die uh, een heleboel landen waaronder Nederland ondertekend hebben... dat daarin staat dat uh, de, de legers of ministeries van Defensie... van diverse landen, dat die in hun... Uh, krijgsmacht on uh, onderdelen moeten hebben die dit soort taken uh, doen. Je hebt dus ook civiel-militaire samenwerking, waarbij uh, civiele taken worden gedaan, maar ja. een van de dingen die... Uh, maar dat gebeurt dus niet, begrijp ik. Dat nee, in de praktijk de gebeurt dat niet. De Amerikanen zijn er nu een beetje mee bezig. Uh, maar, maar wie zou dan, wie moet dan die cultuurschatten beschermen, of is daar gewoon niks aan te doen? Ja, als je daar maar uh, uh, uh, goede plannen voor maakt, en zorgt dat dat uit die politiek manipuleert manipulatieve sfeer wordt gehaald. Maar dat bedoelt u eigenlijk van tevoren. Als je ergens vermoedt... dat er ergens een conflict uitbreekt, dan moet je alvast... Ingrijpen. Ja, je kan van tevoren... Weghalen, de... misschien. Nou, ik zal u een voorbeeld geven wat wel goed heeft gewerkt. Uh, ik heb samen met een hoop andere deskundigen... internationaal, hebben wij toen het uh, conflict in Libië... eraan zat te komen en ook die uh, luchtaanvallen... Uh, via de NATO, hebben wij een no-strike-list gemaakt... van uh, belangrijke sites, musea, archeologische sites en plekken. Daar hebben we dus via onze militaire contacten hebben we daar militaire coördinaten van gemaakt. En die hebben we via de NATO en ik zelf dan via de Nederlandse Defensie... hebben we die doen uitdelen aan de militaire planners. Dus daar, daar dus moesten de... ze even geen bommen op gooien, daar kwam het op neer. En dat heeft gewerkt. Ja. En waarom weten we dat? Omdat ik destijds in Libië ben gaan kijken. En toen hebben we bijvoorbeeld een uh, radarpost gezien. Die maar goed, was... dat is wat anders dan nu. Uh, daar allemaal moslim-extremisten met hakbeilen de bol staan kort en ja. klein te slaan. Hoe, ja. hoe kan je dat voorkomen? Nou, wat je, wat je sowieso kan doen is... als zoiets gebeurt of vlak daarna mensen er naartoe sturen... Desnoods met onder begeleiding van uh, gewapende uh, bewakers, of hoe je dat ook wil noemen. Die dat registreren, zodat mensen. Ja, maar dat, dat is ook achteraf. Ja, dus Maar, maar vooraf... dan weten ze dat ze dus voor het gerecht kunnen worden gedaagd. Nee. Want als er geen bewijzen zijn en zo ja, dan kan je later ook. Uh, dan is er geen waarschuwing uh, effect, uh, treedt uit. Dus dat is in ieder geval belangrijk. Het ja, registreren achteraf. Ja. U blijft nog even zitten. Stap in the name of love. Dat sint willebroort een dorp met een passie voor wielrennen is, dat is bekend. Maar verslaggever Maarten Bleumers vond er ook mensen met heel andere passies. U luistert naar de Radio 1 Sportshow. Willebroort is wielersport. Schuwenrennen, eh, eh, eh, eh, eh. De Oranje is Zo'n zangeres krijgen we nooit meer. In de woning boven de kledingwinkel van Henk is een kamer vol met jurken, platen, schoenen, koffiekopjes. Stuk voor stuk behoorden ze toe aan de zangeres zonder naam. Hier woon ik niet. Eh, dit is de speciale kamer van de zangeres zonder naam. En alles wat hier binnen is, dat is allemaal echt origineel. Allemaal merische waas, zangeres zonder naam. En toen kwam het hemelbed. Nou, toen heb ik het hemelbed ook maar bijgekocht. En eh, Mary en de man hebben hier in dit bed geslapen. Nou, ik heb er wel een keer op gelegen, ja, zo, om te proberen. <laughs> maar ik heb er nog niet in geslapen. Dat zal nog wel een keer komen. Kijk, dit heb ik gisteravond gebouwd. Een sequencer. Hiermee uh, schakel ik zeg maar uh, het zend- en ontvangsysteem. Wie Sint-Villeport binnenrijdt kan aan de linkerkant een tuin zien met enorme antennes. Ze zijn van Jacques. En die zit daarnaast in zijn schuurtje. Volgens zijn moeder, net als vroeger. Die kent daarvan, hoor. Een apart schuurtje dat je in zat. Denk jij die oude schuren. Een radiocheck noemen ze dat. Ja, was van straat af, hè. Ik uh, zet nu mijn uh, zendontvanger aan op uh, 432 MHz, dat is een 70 centimeter amateurband. Het signaal wordt uh, gereflecteerd op het maanoppervlakte terug richting de aarde. En Iedereen die op datzelfde moment de maan kan zien, dan uh, ja, kan ik verbindingen maken vanuit Nederland met bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland, Australië, Japan. Amerika. Ik heb gehoord dat ik nu mijn, uh, mijn roepnaam zijn in 18 woorden per minuut. Een ja. Jantje van. Uh, Jantje zit onder de trein, je, hè? Klein Jantje. Dat is echt een emotie, niet hoor. Een heel arm. Dat, dat was zo op de televisie. Hè. De televisie was dan, dan en wijvende ze, is. Nou, die zanger zonder naam is overleden. Nou, daar heb ik zeker het trantje weg. Uh, ik heb haar niet persoonlijk gekend. Nee. Well, zo van uh, alles. Ze zag van. Uh, en daar konden een roos geven, bijvoorbeeld. Ze bracht een roos. Nou, dat was prachtig. Maar echt uh, persoonlijk contact heb ik er nooit mee gehad. Als hadden nou van vakantie terugkomen of we zijn in de buurt, we gaan altijd even een keer naar het graf. We leggen een roos weg en zo. En nou ja, een paar ritjes en we zijn weer weg. Hè. Je bent er weer een keer geweest. Maar net als een kind met een heel bestaat. De kick daarvan is dat uh, verbindingen maken uh, door, via maanreflectie. Ja, dat is, dat is heel moeilijk. Wat natuurlijk heel speciaal is als je een allereerste verbinding ooit maakt. Ik heb dus uh, op, de, op 13 centimeter, dat is 2320 MHz, heb ik de allereerste verbinding ooit gemaakt tussen Nederland en Liechtenstein. via de maan. En uh, dat is gewoon een uh, hele mooie bekroning op zeg maar, de tijd en energie die je dus in je hobby stopt in het bouwen van je apparatuur. Ah, dat is gewoon geweldig dat is uh, ja de kers op de taart als het ware nou, en deze dit is ook weer in ik die... dit is uh, nou ja wat moet ik zeggen een soort strik zie je wat er nog in zit nou dat zijn de aaren van Mary. kijk die zit er nog tussen dat allemaal zo special. en nadat dat toevallig allemaal toevallig bij, bij mij terecht gekomen zijn Dat kunnen we niet uitleggen. Dat kunnen we niet uitleggen. Ik geen Ik neem je mee. Eh, eh, eh, eh, eh. Hoe gaat het verder met de inwoners van Sint-Willemort? Dat hoor je iedere dag in de Oranje Soap tijdens de sportzomer op Radio E. Ik neem je man. Ik neem je mee.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 De VVD wil de komende kabinetsperiode 24 miljard euro bezuinigen. Blijkt uit het verkiezingsprogramma. Niet doorschuiven, maar aanpakken, zo heet het. De VVD blijft prioriteit geven aan het gezond maken van de overheidsfinanciën. Moet onder meer 9 miljard worden bespaard op de sociale zekerheid... en 7 miljard op de zorg. Gerrit Komrij was een inspirator voor generaties dichters, schrijvers en jonge hemelbestormers en zal dat blijven. Dat schrijft uitgeverij De Bezige Bij naar aanleiding van het overlijden van Komrij. De Bezige Bij noemt hem een belangrijk dichter, een veelzijdig schrijver en vertaler, een grootstilist en een scherp polemist, maar bovenal een lieve vriend. Komrij overleed gisteravond na een kort ziekbed op 68-jarige leeftijd. Een noodweer in de regio Den Haag heeft vanmorgen voor veel schade en overlast gezorgd. In Delft, Rijswijk en Den Haag liepen kelders onder water... en vielen er bomen en takken op auto's en wegen. In het Haagse Zuiderpark waaide het dak van de tribune van het oude ADO-stadion af. Sommige platen lagen honderden meters verderop. zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie met een korte file bij de werkzaamheden op de A50... van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk, twee kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer, de VVD wil 24 miljard euro bezuinigen staat in het verkiezingsprogramma. Straks VVD-fractievoorzitter Stef Blok daarover. En de reacties op het overlijden van Gerrit Komrij. Oh Se femme die van de Amoura, capelli ricci, ricci gli occhi briganti e un sud in faccia. Ogni figliola sappicia si uvia passa. Sigaretta mocca, la mano in ja e se ne va a su per tutta città. O Saracino, O Saracino, bello guaglione. Oh Saracino, oh O Saracino, oh Saracino, oh Saracino, tutte femmine fa sospira. La faccia bella, lucore buono. Oh, Saracino, oh, Saracino, hey. bello guaglione, oh, Saracino, hey. oh, Saracino, hey. tutte femmine fanno Sarajin en Buscemi met O Saracino. Gerrit Komrij is overleden en daar is vanmorgen geschokt op gereageerd. Een van de eersten die reageerde was de oud-minister van cultuur, Roland Plasterk. Een groot bewonderaar van Gerrit Komrij, de dichter met die kar karakteristieke stem. Die, die scherpe stem, die valt op, die snerpende stem. Dus, dus als, je dan, als je die ooit gehoord hebt in je leegste dan hoor je die stem daarbij. En uh, ja, verder is het eigenlijk een hele, hele gewoon vent. Dus als je hem alleen maar van zijn pen kent, dan, dan denk je... Dat het iemand is die, die, die briesend en brullend de eh, gaat. Tenminste, dat deed hij in ieder geval um, een, een, een, lang geleden wel veel. Hij is geloof ik wel iets milder geworden. Maar, maar als je hem ontmoet, is natuurlijk verder een hele aardige, en bescheiden, en bijna verlegen man. Was die. En dan was verslaggever Jeroen Wilaard, die prijst Komrij vanwege de vele bundels vol verzamelde Nederlandse gedichten die hij samenstelde. Het was een hoeder en uh, een, een, een, een schatbewaarder. Uh, hij heeft in die bloemlezingen echt een, een enorm scala bijeengebracht. In een, een, een, een poging, een zeer geslaagde poging, om uh, de Nederlandse dichtkunst eer aan te doen. John Jansen van Galen, presentator van Met het oog op morgen... die kwam Gerrit Komrij jaarlijks tegen bij de opname van de Turing gedichtenwedstrijd. We zaten altijd in de rats of die wel zou komen. Want hij, hij, hij kwam altijd, maar hij beantwoordde daarvoor niet zijn mails. Dus hij stuurde niet bericht van ik ben in aantocht. Dus het was altijd even afwachten of hij echt kwam. Maar hij was buitengewoon conscientieus en trouw. En hij kwam altijd en dan kwam hij binnen... En anders dan anderen die zo'n gedicht eerst gingen repeteren en doorlezen, ging hij zitten. En meteen las hij het preste zeker voor met die indringende stem. Dat, dat is toch wel zijn waarmerk. Dat, dat, dat haar snerpende geluid die. Ik zou zeggen, een stem als een zwaait. En dichter Ingmar Heidsen die sloeg toen hij vanmorgen hoorde van het overlijden van Komrij. meteen een van diens gedichtenbundels open. Het eerste gedicht dat ik uh, zag heet, heet, heet Rotonde. En dat is. Uh... En eindigt met de woorden: hier is de palmtak, daar het hakenkruis. Hier is het kort bestaan en daar ben ik. Dus dat, uh, dat het valt ook nog profetisch open op de juiste pagina, zo maar zeggen. Het, het, het is echt heel jammer. Het, het, uh, ja. Ja, Ingmar Heidsen hoorde u als laatste. Niet doorschuiven, maar aanpakken. Zo heet het verkiezingsprogramma van de VVD dat net is gepresenteerd. De VVD wil onder meer 24 miljard euro bezuinigen om het overheidstekort weg te werken. Stef Blok, fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Goedemorgen. Goedemorgen. Had u iets met uh, Gerrit Kommerij? Ik heb uh, zo'n bloemlezing van zijn gedichten. Dat was zelfs een keer het uh, kerstcadeau bij de VVD-fractie. Kijk eens aan. Dus, uh, wat doet zijn overlijden u dan? Nou, hij heeft ervoor gezorgd dat ik uh, die hele bloemlezing ook uh, doorgelezen heb. Bij stukjes en beetje, zo voor het slapen gaan. En, uh, en ervan van genoten Ik En dan viel u lekker in slaap. <laughs> van sommige gedichten meer dan van anderen, ja. Oh ja. Goed, laten we over uw verkiezingsprogramma praten. Dat is zojuist gepresenteerd. 24 miljard euro bezuinigen. Dat is meer dan volgens het CPB nodig is. Waarom zoveel? Omdat we allereerst vinden dat Nederland... Uh, er van af moet dat we structureel meer uitgeven dan we verdienen. Dat kunnen we niet volhouden. Daarvoor is tussen de 16 en de 20 miljard nodig. Maar we vinden dat een overheid niet alleen maar moet bezuinigen. Een overheid moet ook investeren... Uh, bijvoorbeeld in uh, veiligheid, agenten, uh, bijvoorbeeld in bereikbaarheid. Uh, Nederland leeft heel erg van uh, transport, bijvoorbeeld in onderwijs. En daarnaast vinden we ook dat uh, belastingen in Nederland omlaag moeten. Dus wij bezuinigen om geld terug te kunnen geven aan mensen in Nederland. Maar het, het, het, het is wel een heel groot bedrag, toch? Kan dat er nog bovenop? Want we hadden al de 18 hè, van het vorige kabinet, de 12 van de Koenhoes-coalitie... En nu nog een keer 24 erbij. Dus enorm. We zitten op 45 miljard in 10 jaar of zo. Nou, allereerst, de problemen in Nederland zijn groot. En die problemen lossen we niet op door ze, door ze maar weg te schuiven. We vinden als VVD dat je in de politiek zit om problemen aan te pakken. Dus we moeten eh, echt ingrijpen. Je ziet in, in Zuid-Europese landen, maar ook bijvoorbeeld al in België... Eh, hoe schadelijk het is voor iedereen in een land wanneer politie niet durven aan te pakken. En um, de overheid geeft gewoon te veel geld uit. En er zijn een heel aantal terreinen die we als VVD ook concreet kunnen benoemen... waar we zeggen, daar moet de overheid gewoon echt minder uitgeven. Ja, u heeft zelf niet het gevoel dat u doorslaat? Niets te doen is juist doorslaan. Um, nee, maar het gaat niet over niets. Het gaat over 15 of 20 of 24 miljard. Kijk, als je niet van die tekorten afkomt, dan betekent dat dat schulden van Nederland steeds verder toenemen. Uh, uit, uit, uit, iedere baby die in Nederland geboren wordt... heeft al een schuld van 25.000 euro. Daar moet iedere keer weer rente over betaald worden. We geven in Nederland aan, aan, aan rente al veel meer uit... dan aan bijvoorbeeld de politie. Daar kan je niet mee doorgaan. Nee, het moet gewoon stoppen, zegt u. Een, een paar dingen die u voorstelt wil ik er graag uitpakken. Tot je 67e doorwerken in 2018, dat is al snel. Ja, uh, het is... Uh, Inmiddels realiseert iedereen zich dat noodzakelijk... dat we allemaal langer doorwerken. En het is niet eerlijk naar jongeren om dat eindeloos voor je uit te schuiven. Dus we willen daar inderdaad grote stappen mee maken. Maar eindeloos, dat betekent dat mensen die nu 59 zijn... ineens horen dat ze twee jaar langer moeten doorwerken. Ja, en alle mensen jonger dan 59 ook. Maar we weten nu al heel lang dat die AOW-leeftijd omhoog moet... Um, dat dat over een aantal jaren ook nodig zal zijn. Niet alleen om financiële redenen, maar bijvoorbeeld omdat we te weinig leraren hebben in Nederland. De goede leraren gaan de komende jaren massaal met pensioen. Um, dus we hebben de mensen nodig. Ja, ook al hadden ze allemaal gerekend op veel eerder. Eerst dachten ze 63, toen werd het 65, nu is het gewoon 67. Ook al ben je al bijna 60. We hebben te maken met een ernstige crisis en we hebben te maken met toch op een aantal plaatsen in de arbeidsmarkt nog steeds grote tekorten. Ik, ik denk dat iedereen met kinderen op school weet... dat goede leraren massaal met pensioen gaan. We komen niet uit die crisis door te ontkennen dat er problemen zijn. of er als partij net te doen alsof je alleen maar leuke maatregelen kunt nemen. Nee. Je moet echt als politicus door durven pakken. om ervoor te zorgen dat het voor onze kinderen en voor ons allemaal. de komende jaren een heel goed land blijft om te leven. Want dat hebben we gelukkig nu. Ja, de huisarts gaat onder het eigen risico vallen. Dus het eerste, nou, de eerste paar huisartsenbezoeken. ga je gewoon zelf betalen? Dat klopt. Um, we uh, vinden dat het van belang is dat mensen zich realiseren dat uh, zorg geld kost. Um, in eigenlijk alle landen om ons heen betalen mensen ook zelf een deel van de kosten van de huisarts. En je ziet dat mensen dat zich ook realiseren dat het een noodzakelijke uitgave is. Dus dat dat er niet toe leidt dat mensen niet meer naar de dokter gaan. Misschien iets later? Nou, het is niet zo dat uh, de Belgen of de Fransen veel ongezonder zijn... dan de Nederlanders, omdat ze daar uh, gewend zijn aan, uh, aan eigen bijdrage. Het is natuurlijk wel zo dat we met z'n allen de zorg moeten betalen. Als je aan huisartsen vraagt, um, heeft iedereen die bij u komt... op een dag nu ook echt iets waarvoor die per se bij u langs moet? Dan geeft ze ook aan dat eigenlijk heel veel mensen ook zelf... met een beetje rustig aandoen of een dagje in bed blijven... het zelf hadden kunnen oplossen. Dus zo'n maatregel is, is nodig. En nogmaals, in de meeste landen ook heel gebruikelijk. Maar dan zegt bijvoorbeeld, de SP zegt dan... ja, maar daar voorkom je mee, dat mensen thuis blijven... en dan blijkt dat ze per ongeluk echt ziek zijn. En dan wordt het helemaal duur, want dan moeten ze naar het ziekenhuis. Nou, we weten dus uit vergelijking met andere landen... dat mensen echt wel naar de dokter gaan eh, wanneer dat nodig is. En verder geldt voor de SP dat we de financiële... Eh, onderbouwing van het programma af moeten wachten. In een vorig programma hadden ze structureel, dus jaar in jaar uit... een tekort van 13 miljard. Dus de SP kan alles beloven. Ze <lacht> hebben gewoon geen geld voor die belofte. Nee. Meneer Kila, de archeoloog die hier ook te gast is. Meneer Blok, wist u misschien niet, maar die zit hier. We hebben net met hem gepraat over Timbuktu en de vernieling van kunstwerken daar. U zat ook nee te schudden net. Ja, bijvoorbeeld uh, het verhaal over uh, leraren. Ik ken een aantal goede leraren, waaronder ik zelf... Die ja. met moeite van het ene contractje naar het andere hobbelen, omdat alles wordt weggebezuinigd, ook bij het wetenschappelijk onderwijs. En de kwaliteit gaat daardoor zien, daar ook uh, achteruit. Er wordt veel te weinig geïnvesteerd in onderzoek, onderwijs en dergelijke. En dat is toch het begin uh, van uh, je nieuwe kapitaal. Zeker als je verwacht uh, op den duur te veel of te weinig goede docenten te hebben vanwege de vergrijzing. En dat ziet u helemaal bij de VVD, bedoelt u? Nou, als ik nou net hoor dat er weer zoveel bezuinigd wordt. En de, het is al zo dat wetenschappers uh, met het bedrijfsleven moeten gaan onderhandelen... om geld te krijgen voor hun onderzoek. Ja, kijk, uh, dat is voor de onafhankelijkheid niet goed natuurlijk. Dat ook niet goed. En, uh, ja, de meeste wetenschappers zijn geen goede onderhandelaars met het bedrijfsleven. <laughs> dus uh, dat lukt meestal niet. Meneer Blok, dat u reageert. Nou, dat is een zeer terecht punt. Daarom bezuinigt de VVD ook niet op onderwijs. Want uh, meneer heeft het helemaal gelijk dat dat de basis is voor onze toekomstige welvaart. Dat onderwijs heel belangrijk is voor de ontwikkeling van mensen. We vinden wel dat er een aantal dingen binnen dat onderwijs moeten veranderen. Bijvoorbeeld dat er veel hogere kwaliteitseisen gesteld worden. Dat je echt een toelatingsexamen moet doen voor de pedagogische academie. Je moet zelf wel de deetjes en de teetjes goed kunnen zetten... en een staartdeling kunnen maken. Maar we willen niet bezuinigen op onderwijs. Nee, want er komt zelfs een beetje geld bij, hè... bij de investeringen die u ook heeft opgenomen in uw programma. Dat klopt. En bijvoorbeeld ook specifiek voor wetenschappelijk onderwijs omdat uh, wij er ook daarvan overtuigd zijn dat het echt de basis is voor de toekomstige verdienvermogen van Nederland. Meneer Kila flirkt helemaal op hier. Ja, <laughs> ja gelukkig. Als het ja, ook voor het alfa-onderzoek en de <laughs> is, ben ik helemaal blij. Staat dat erbij, meneer uh, Blok, waar het voor is? Nee, ik vind niet dat politici de verdeling moeten doen. Oh, We allee. hebben in Nederland gelukkig een organisatie waar wetenschappers uh, onderling de selectie doen van de beste onderzoeksvoorstellen. En zo wordt het ook. Ja. De uitkeringen worden ontkoppeld, behalve de AOW. Klopt. Is dat tijdelijk of blijvend? Dat is blijvend. De uitkeringen groeien dus niet mee met de lonen, maar met de inflatie. Dus wat je kunt besteden in de winkel blijft, blijft wel gelijk. Wij vinden het van groot belang dat het loont om te gaan werken. Het is nu zo dat... Als iemand met een uitkering thuis zit, dan komen daar vaak nog allerlei toeslagen op voor de huur of voor de, de zorg. En wat zo iemand netto krijgt, wijkt niet zoveel af van de leerlingverpleegster of de leerlingagent. Ja, okay. En we willen echt dat dat werken loont. Maar er is heel lang een, een soort regel geweest van beschaving. Van als de mensen in het bedrijfsleven erop vooruit gaan, dan mogen de mensen met een uitkering, uitkering er ook op vooruit. Weliswaar minder. Maar toch, u zegt dat laten we los, want dat stimuleert te weinig. Wij vinden dat het echt verschil moet maken of je ervoor kiest om te gaan werken. Dan moet je er echt op vooruit gaan. Daarom verlagen we ook de belasting voor werkenden. Um, voor mensen die echt afhankelijk zijn van de overheid... moeten er goede uitkeringen zijn. Um, maar we constateren dat er nog te veel mensen zijn. U heeft waarschijnlijk de beelden gezien van mensen die met de bus... vanuit Rotterdam naar het Westland gingen. Die wel kunnen werken, maar dat niet willen. Ja, ja. Maar toch, als ik het hele programma lees en ook al die bezuinigingen... dan zit daar um, meer dan uh, alleen maar pijn ook een soort van overtuiging in. Klopt dat? Doet het u eigenlijk geen pijn en zegt u gewoon van... nou, nu kunnen we eindelijk eens doen wat we eigenlijk al langer willen? Natuurlijk zitten er maatregelen in die mensen pijn doen. Maar ik vind dat politie ook eerlijk moet zijn... dat de crisis zo groot is dat je pijn niet kunt vermijden. Maar door dat te doen, dat blijkt toch een beetje op, op wat er bij een dokter gebeurt... weet je ook zeker dat je er weer gezond uitkomt. Maar u vindt het ook wel lekker om te opereren? Nou, er zijn bewuste keuzes die we maken. Hè. Bijvoorbeeld, er zit een forse bezuiniging op ontwikkelingshulp in. Dat doen we omdat we constateren dat eigenlijk 60 jaar ontwikkelingshulp... te weinig resultaten oplevert. En dat de overheid daar eigenlijk niet bij nodig is. Dat we mensen zelf kunnen laten beslissen. Het Gironummer van Artsen zonder Grenzen staat gewoon op de website. U kent het misschien wel uit uw hoofd. Waar, waarom, waarom moet de overheid die keuze voor mensen maken? Ja, dus daar zit overtuiging in. Natuurlijk zit daar heel veel overtuiging. En, en ook als het weer goed gaat met Nederland... gaat u deze bezuinigingen niet terugdraaien? Bijvoorbeeld die ontkoppeling? We zijn ervan overtuigd dat het, uh, of het nou goed gaat met Nederland of, of slecht gaat, dat de overheid een stap terug moet doen. Dat de overheid te veel regels maakt, te veel belastingen heft. Dus uh, heel veel van deze maatregelen zijn, wat ons betreft, voor goede en voor slechte tijden. Oh ja. U noemde net al even die bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Dat heeft u een beetje afgekeken van de PVV, denken wij. U gaat ook uh, scherp door op immigratiebeleid. Is ook afgekeken van de PVV. Heeft u veel van ze geleerd de afgelopen anderhalf jaar? Ik ben het volstrekt oneens met uw suggestie dat wij iets afgekeken hebben van de PVV. Nou ja, zij hebben U, al um... veel langer, harder bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. U uh, herinnert u zich ongetwijfeld nog Frits Bolkestein... die al begin jaren negentig zei... Uh, er, Nederland moet een veel strenger immigratiebeleid voeren. Uh, er moet plaats zijn voor uh, de mensen die hierheen komen om te werken... voor topwetenschappers, maar geen plaats voor mensen die hier komen... om hun hand op te houden of in de criminaliteit te eindigen. Dat, ja. dat vonden wij al voordat er überhaupt nog maar iemand van de PVV had gehoord. <laughs> Als het gaat om bezuinigen op, op ontwikkelingshulp, of bijvoorbeeld op cultuur, dat is een fundamentele liberale keuze, waarbij je zegt: laat mensen zoveel mogelijk zelf kiezen of ze geld willen geven aan ontwikkelingshulp, of dat ze liever naar Mozart luisteren dan naar Broe Springsteen. Ja. Daar hoeft de overheid niet in te sturen. Maar ik moet even uit mijn geheugen putten wat er in uw vorige verkiezingsprogramma stond over ontwikkelingshulp. Volgens mij was dat een halvering. Nu gaat u veel verder dan dat. Klopt, omdat we vinden dat er een grotere stap gemaakt is. Kan worden vanuit de overtuiging dat mensen zelf die keuze kunnen maken. Maar door en toevallig te, vond de PVV dat ook al door te verwijzen naar ons zorgprogramma, illustreert u al dat de VVD een consistente lijn voert. Nee, wij, u heeft een paar stappen verder. Wij vinden, het komt niet uit de lucht vallen, want dat is uw suggestie. Wij vinden, en ook dat vinden we al tientallen jaren... dat Nederland veel te veel een schuldcomplex af laat kopen door de overheid. Terwijl dat een keuze is die mensen zelf kunnen maken. En mensen zelf keuzes laten maken... is natuurlijk een heel belangrijke grondslag van het liberalisme. Meneer Blok, nog even tot slot over de titel. Niet doorschuiven, maar aanpakken. We hadden het erover en we dachten, ja, het lijkt een beetje op niet lullen, maar poetsen. Lekker volks, is dat wat de VVD wil uitstralen? We willen vooral urgentie uitstralen. Omdat er nu duidelijk een keuze is tussen partijen die suggereren... dat problemen minder worden door ze te ontkennen. Maar die laten daardoor de rekening hoger worden, de schulden oplopen. En die rekening komt uiteindelijk bij de mensen in Nederland terecht. Maar hij bekt ook lekker. Dat moet u ook aanspreken, denk ik. Natuurlijk vinden we het zelf een mooie slogan. Maar het gaat me echt om de inhoud die erachter zit. Politie moet de problemen inderdaad niet doorschuiven, maar aanpakken. Maar niet lullen, maar poetsen is nog mooier. Ja. Ja, zou ook, kunnen, maar daar hebben we weer niet voor gekozen. <laughs> nee. Goed, dank u wel uh, Stef Blok voor uw snelle reactie. Graag gedaan. Hey there Delilah, what's it like in New York City? I'm a thousand miles away, but girl, tonight you look so pretty as yes, you do.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 Met hey There, het is weer tijd voor de dagelijkse column. De, de, de column. Radio 1 kolom. Vandaag de column van schrijver en cabaretier Johan Vets. Mijn fiets werd gisteren weer eens weggesleept bij het centraal station. Ik had het krot 10 centimeter buiten de hekken geplaatst en dat mag niet. Tot overmaat van ramp heeft men in een of ander sadistisch complot ooit besloten dat weggesleepte fietsen gedropt worden in het depot ergens ver buiten de ring. Dus toen ik na een ellenlange reis eindelijk weer verenigd werd met mijn armzalige fietsje, wachtte me de verre tocht terug naar Mokum. Terwijl ik break on through to the other side van de doors door mijn koptelefoon liet schallen, beelde ik me in dat ik een koersrenner was in de Tour de France. Ja, deze odyssee werd mijn persoonlijke tour. Ik mocht demareren, klimmen, ontsnappen, volgen en afdalen. Als ik het eindeloos onsamenhangende gedweep van wiel wielerliefhebbers hoor... vraag ik me altijd af wie er nou eigenlijk doping gebruikt. Wielrenners of wielerliefhebbers. Maar nu voor even begreep ik ze. De mannen die roepen dat wielrennen veel romantischer is dan voetbal. De mannen die over wielrennen praten in bloemrijke metaforen. De mannen voor wie elke sprint of ontsnapping symbool staat voor het echte leven. Eenmaal thuis keek ik gisteravond volkomen afgepeigerd... maar met nieuwe ogen naar de avondetappe. Mart Smeets... De Mart, voor intimie, stond weer blij als een kind in een gebreide trui pure wielenpoëzie te spuwen. En de Frankrijk-kenners denken nu meteen, champagnegebied, klopt dat? Ja, dat klopt. Er werd gelachen aan de tafel, er werd gedronken, er was rode wijn en ja, champagne. Er was een Frans chansonnetje, veel de vivre en vooral herinneringen. Er waren talloze herinneringen. Als ontwaakte wielrenner keek ik opeens naar onze Allermart... die als een gelukzalige grootvader maar bleef mijmeren over fietsen en fietsen. En toen besefte ik opeens dat ik hem ooit echt heel erg zou gaan missen. Zij schrijver en cabaretier Johan Frits. Morgen de column van wielrenner en schrijfster Marijn de Vries. Hier aan tafel nog steeds. Joris Kila, we spraken net met u over Timbuktu, waar moslimfundamentalisten uh, de boel kort en klein slaan. Tenminste, uh, als het gaat over uh, graven en moskeeën. Tegen de afgoderij, daarom doen ze dat. En we hadden het erover, uh, het past in hun. Ja, je mag geen goden vereren, daarom doen ze dat. Maar u zegt er zijn uh, nog wel meer redenen. Bijvoorbeeld, ze willen de identiteit van anderen kapotmaken. Ja, wat momenteel toch heel erg speelt uh, en, en verbonden is aan erfgoed overal ter wereld, dat is identiteit. Een hoop mensen hebben het over nationale identiteiten. Dat zien we nu ook bij voetbalwedstrijden en allerlei dingen. Maar dat is natuurlijk een relatief nieuwe uitvinding... van de laatste paar honderd jaar. Nadat het religie en het adeldom inboeten ja. aan belangrijkheid. Maar als we het hebben over die, die moslimfundamentalisten daar... welke identiteit willen ze dan kapotmaken? Van de tegenstander. Ja, nee, dat begrijp ik. Dus, van. Nee, dat, Niet van zichzelf. Dat, dat zeg ik, omdat uh, je kan natuurlijk uh, de tegenstander gaan beschieten of inhakken, maar een, een, een toch iets wat geniepiger manier is om de identiteit, dus de veruitdrukking van hun uh, identiteit. En dat zijn vaak. dat kan zo'n kerk of moskee deur zijn, dat kan een bepaald beeldje zijn of architectuur. Als je dat dus gaat beschadigen of probeert uit het collectieve geheugen te wissen, dan. De term identity rape wordt in dat geval ook wel eens gebruikt in de literatuur. Identiteitsverkrachting. Ja. Ja, ja. Dus het is echt een, een zit ook nog, nog een gedachte achter. Op die manier maak je structureel een land kapot, eigenlijk, of een, een volk kapot? Ja, een, een, een, dat kan een volk zijn, dat kan ook een stam zijn, dat ja. kan een, een etnische groepering zijn of een aantal individuen. Je gaat eens proberen dat uit het collectieve geheugen te wissen. Zijn er nou eigenlijk nog meer, even tot slot, nog kort, plekken op aarde waar dit dreigt? Ja, Syrië is men natuurlijk nu uh, heel erg bezig om uh, bepaalde um, archeologische plekken, tempels en zo te vernietigen. In die zin dat Assad daar troepen heeft neergezet. Dat mag dus ook niet volgens de internationale rechterlijke vertragen. Uh, Egypte een heleboel plundering, want de politie hm. werkt daar nog steeds niet. Libië begint Libië het een beetje al. met de kunstdroof. Kort onder is Oorlog. nog genoeg te doen. Oorlog is gewoon niet goed voor kunst. Het is een groeimarkt, zullen we maar zeggen. Het is een groeimarkt. Dank u wel, Joris Kiel. Na elf uur een Nederlander die meedoet aan het wereldkampioenschap voor illusionisten. En we praten <laughs> over het Noordzee Festival. Festival. en Boer liet een glansrijke carrière achter zich. en vertrok per fiets van Italië naar China. Lichamelijk gebroken, maar vastbesloten om alleen met bevlogenheid aan het werk te gaan. Durven doen wat je raakt is nu haar motto.